1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag, doden door overstromingen in Australië. Een vergaand rookverbod in Spanje. En natuurorganisaties protesteren tegen bezuinigingen van het kabinet. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met wolkenvelden. Op sommige plaatsen kan het nog glad zijn. Langs de kust komen buien voor die in de loop van de dag land inwaarts trekken. Temperatuur iets boven nul langs de kust een graad of zes. Komende nacht opnieuw lichte vorst en morgen weinig verandering.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 Op veel plekken is ook geen schoon drinkwater meer. Dat wordt uh, met tankauto's aangevoerd en die plekjes die hebben ook te maken met het rondzoenen van drinkwater. Daarnaast uh, is het leger ingezet om spullen a, uh, af te leveren. Uh, want uh, in bepaalde winkels uh, wordt op dit moment flink gehamsterd en is er dus tekort eigenlijk aan eten. Uh, en ze worden ook ingezet om tentenkampen op te zetten voor die plekken waar mensen op dit moment wat langer buiten huis moeten blijven dan dat ze van tevoren hadden gedacht. En de problemen zijn voorlopig nog niet voorbij. Op een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 Correspondent Rob Zoutberg, jij was vannacht in Madrid in een kroeg bij jou in de buurt. Uh, om twaalf uur gingen alle sigaretten uit uh, of, of ging iedereen gewoon door? Uh, nou ja, was, was het maar waar dat al die uh, sigaretten uit waren gegaan om twaalf uur. Nee, ik zat een beetje te wachten zo op, het, op het mooie moment dat dat ging gebeuren. Hè? Ding dong, ding dong, twaalf uur. Nu verdwijnen alle asbakken van de tafel, maar het tegendeel gebeurde... Het roken ging gewoon door afgelopen nacht. Ik sprak met de kroegbaas en ik vroeg hem waarom, uh, dat is toch strafbaar nu, nu mag er niet meer gerookt worden. Hij zegt, nou ja, het is toch nog steeds zaterdag. Mm. Uh, kortom, de nacht die, die trok hij er nog bij, toen mocht er nog gerookt worden. Maar goed, ik ben nu vanmorgen opgestaan, ik sta hier bij dezelfde kroeg voor de deur en nu is het sfeer wel anders. Ja, zijn, zijn de asbakken inmiddels van tafel? Ja, asbakken zijn binnen van tafel en heel ik kan bijna zeggen, gedwee druppelen hier de mensen naar buiten met een pakje sigaret en staan je te roken voor de deur. Mensen zijn, waar ik net mee sprak, ook wel verontwaardigd over het feit dat ze dat niet buiten moeten doen. Maar er natuurlijk één ding bij bedenken. Spanje is een van de landen met de meeste cafés per inwoner ter wereld. En die cafés, dat zijn voor de spanjaarden ook gewoon een soort huiskamer waar ze hun vrienden en waar ze hun familie ontmoeten. Veel meer dan bij de mensen zelf thuis. Dus ze beschouwen dat die kroegen ook een stukje van zichzelf. En ze zijn er heel boos over dat ze daar nu niet meer mogen roken. Hè? Ja, kan je zeggen dat er, dat, er draagvlak, dat er weinig draagvlak is voor het rookverbod? Ja, ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. We moeten echt zien hoe dat de komende dagen verder gaat. Je moet één ding moet natuurlijk wel erbij opmerken. Dit voorstel van de socialistische regering om deze verregaande rookwet in te voeren... is echt gedragen door het hele parlement. Mm -hmm. En dat is iets bijzonders in Spanje, maar ook de hele... Rechtse oppositie, regionale, uh, nationalistische partijen, iedereen stemde mee met die wet. Dus zeg maar, in het parlement was dat draagvlak er wel. Ja, nu zullen we de praktijk moeten zien. Ja, de praktijk. Uh, hoe gaat uh, Spanje dat rookverbod handhaven? Ja, nou, wat, ik, wat ik begreep van de afgelopen nacht is dat de politie al voorzichtig is begonnen met, uh, met wat rondgaan. Uh, langs de cafés. De, de, de eigenaren van cafés en restaurants zijn in ieder geval uh, voorgelegd over de situatie. En ook over de boetes die ze te wachten staan. En vergis je daar niet in. Mm -hmm. Een boete voor een roker in een kroeg begint bij 30 euro. Maar daarna naar de eigenaar toe. En zeker als het uh, een gevalletje wordt van herhaling op herhaling. Kan echt oplopen tot 100.000 euro. En dat is al een hoop geld in Spanje. Ja, mensen zullen wel uitkijken dus. Goed, ja. dankjewel, correspondent Rob Zoutberg in, uh, in Spanje.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 Het kabinet wil het budget voor natuur en landschap met 40% korten. En vandaag wordt daar in meer dan 100 natuurgebieden tegen geprotesteerd. Zoals bij natuurmonumenten in Oosterwijk. Een verslag van Mayno Remmers. Jullie beste wensen. En ik uh, we hebben een pamfletje voor jullie. Waarin staat waarom wij als boswachters in Nederland... er zijn 25 organisaties die protesteren...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 geldgever. Nou, maar dat is die samenhang die we allemaal zoeken. En daar komen zij ook mee naar voren toe. Want natuurlijk eh, iedereen krijgt ergens wel een beetje subsidie. Maar aan de andere kant is zo. Als dit allemaal gestopt gaat worden, dan is er één keer voor een heleboel organisaties mis. Ja, ik vind het verschrikkelijk wat ze, wat ze doen. Bezuinigen, dat snap ik. Maar doe het dan op de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 In Duitsland komt morgen de laatste lichting dienstplichtige militairen op. Het Duitse parlement heeft de dienstplicht afgeschaft. Vanaf 1 juli zijn er alleen nog beroepsmilitairen en vrijwilligers in het Duitse leger. Volgens het Duitse ministerie van Defensie zijn dat er samen ongeveer 170.000. En nu telt de Bundesweer nog zo'n 240.000 manschappen.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 tennis Timo de Bakker is het nieuwe jaar begonnen met een nederlaag. Hij ging in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Brisbane... onderuit tegen Dennis Istomin. Het werd 7-6 en 6-4 voor de Oezbeek. Eerder op de dag werd Arantxa Rus uitgeschakeld... in de laatste kwalificatieronde van het vrouwentoernooi. In Hoffenheim heeft Marco Pizzaioli aangesteld als nieuwe trainer. De Italiaan was al assistent bij de Duitse voetbalclub. Hij volgt Ralf Rangnick op, die is opgestapt. Rangnick was het er niet mee eens dat Hoffenheim-aanvaller Luis Gustavo... heeft verkocht aan Bayern München. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met één korte file. En die staat op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom... tussen Schravenpolder en Kruiningen, twee kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Een vierde doden door overstromingen in Queensland, Australië in Spanje geldt vanaf vandaag een van de strengste rookverboden van Europa. En natuurorganisaties, boswachters, boswachters voorop protesteren vandaag tegen de bezuinigingen van het kabinet op Natuur en Landschap. En dit was het NOS-journaal. Omroep Max gaat nu verder met de pers Tribune. Dit is Radio 1. Max, Welkom bij de kerstconferentie. En, en de eerste grote tv van dit seizoen is een feit. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Muziek op Radio 1. Voor de een een plezier, voor de ander een kwelling. En wat voor muziek, wat voor genre. U sprak erover op ons antwoordapparaat en ik kom daar straks op terug. Sporthistoricus Jurrit van der Voren zit deze week in Rotterdam... waar de sportgeschiedenis weer tot leven lijkt te komen. In 1945 liep heel Rotterdam uit om te kijken naar deze wedstrijd. In het Sparta-stadion te Rotterdam had de eindwedstrijd plaats om de zilveren bal tussen BVV en DFC. En woensdag wordt die traditie nieuw leven ingeblazen. Tenminste, dat denken ze. Met het oog op morgen bestaat 35 jaar. Ik praat erover met een uh, presentator van toen, Joop van Zeil. <tieding> Te gast dit uur op de perstribune. de laatste Nederlandse winnaar van Parijs, Roubaix. Huidig ploegleider van de Britse wielerformatie Sky. Serra's Knave, goedemiddag. Goedemiddag. Laatste Nederlandse winnaar, Parijs. Ja, dat was begin, uh, begin van het vorige decennium. Ja, 2001. Dat is alweer ja. al bijna tien jaar geleden. Maar het was wel wat, Serra's. We. Het was een heel bijzondere dag. Ja. Zullen we nog even teruggaan? Ja, graag. Leuk. Hier is Knave in zijn grootste overwinning tot nu toe. Nu nog een bocht naar rechts. Ja, ja daar komt hij. Oppassen. Oeh jong. Servaas Knave, Peter Post, Jan Jansen, ja. Henny Kuiper, Jan Raas. Dat waren de Nederlanders die hem, voor hem deden. En dan komt hij. Het is op de kop af. Elf minuten voor zes op deze paaszondag. Dankjewel, Servaas. Mooi gedaan. Wat, wat, wat doet dat jou als je dit nu terughoort? Ja, ik, ik heb het de laatste tijd iets vaker al teruggehoord en teruggezien. En uh, ja, dat doet je nog steeds heel veel. Ik bedoel, uh, dat was voor mij mijn mooiste moment uit mijn carrière. Ja, wat is uh, wat Matt Smeets even en passant opnoemt... een rijtje van een, van een man of 5-6 uh, tussen 1964 en 1983... De grote en der grote hebben uh, parijs roubaix gewonnen... van Nederlandse origine. Daar sta je ja. nu bij. Ja, daar sta ik bij. En uh, ja, dat is heel bijzonder. En, uh, ja, zeker, uh, het, is al, het was al heel lang geleden dat het Nederlander gewonnen heeft. En ja, nu is het ook alweer tien jaar geleden. Dus ja, dat was voor mij uh, en is voor mij gewoon uh, iets heel bijzonders. Ja, Waar hoe? ik echt ook al ja, met heel veel uh, genoegdoening uh, op terugkijk. Dat kan ik me voorstellen. Maar hoe ben je destijds in geslaagd om museu te kloppen? Ja, hij was mijn ploegmaat. Dus, ja, precies. Ja, en, dat was en de dat naam was... van dat moment ook Ja, nog? absoluut. En uh, ja, dat was natuurlijk een, bijzonder, een bijzondere dag. En uh, ja, hij was mijn ploegmaat. Dat, dat gaf me eigenlijk al een beetje vleugels de hele dag. En ja, in de finale was dat gewoon voor mij uh, ook het voordeel dat toch een van de beste renners van het peloton. Uh, ja, niet, niet mijn concurrent was, zeg maar. En hij gun het je ook, hè, blijkbaar. Ja. Als je, tenminste, als je de beelden van toen terugkijkt... dan zie je dat hij oprecht juicht voor, ja. voor jou als ploeggenoot. Ja, hij was oprecht blij. En op dat moment zelf uh, heb je dat ook wel in de gaten. Maar ja, als je het nu later uh, alles terugkijkt... en op mijn afscheid was hij ook uh, de afgelopen zomer... En dan, ja, dan, dan merk je gewoon dat hij het, dat het ook, ook gewoon echt blij was voor mij. En uh, ja, dat maakt het alleen maar extra mooi natuurlijk. Ja, parijs roepen hel van het noorden. Hè? Want het is echt uh, het is tof. Kei, ik weet eigenlijk niet meer wat voor wereld op jouw dag was. Regen, het was nat en modder. Zo hoort dat ook trouwens. Ja, ja, dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus nee. uh, ja, dat maakt het nog eens een keer extra bijzonder. Maar wat was voor jou de lol om die koers zo vaak te rijden in jouw loopbaan? Ja, wat was de lol? Uh, het was een wedstrijd die me heel goed lag. En omdat die zo goed lag... Uh, ja, dan doe je het automatisch ook graag. Ik heb wel altijd gezegd... het is goed dat het maar één keer per jaar is zo'n wedstrijd. Want ja, dan gaat op een gegeven moment waarschijnlijk de lol, de lol er wel vanaf. Maar... Uh, ja, nu, nu uh, ja, ik ben ik altijd met heel veel plezier uh, heb ik die wedstrijd gereden. Ja. En zeker de laatste jaren, dat het ja, met alle ervaring die je hebt opgebouwd... Uh, werd het voor mij als het ware uh, steeds gemakkelijker... om die wedstrijd uh, tot een goed einde te brengen. Want jij was profrenner van 1994 zo'n beetje? 1994 nee? tot, tot en met 2010. Jaar? 17 jaar. 17 jaar. Ja. En het grappige is, als je houdt van Parijs-Roubaix... en van die hel en die kasseien en van dat ongure weer... zou je zeggen, Seva is ook een jongen geweest... Achteraf misschien voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, die lag mij op zich ook wel redelijk goed. Maar niet zo goed als, als, er, als parijs roubaix Wat is het verschil? Nou ja, uh, parijs roubaix is toch zo goed als vlak. En uh, de Ronde van Vlaanderen wordt toch vooral de beslissing uh, gemaakt op, uh, op de hellingen. En dan vooral de muur van Geretsberg, diep in de finale. Dat was gewoon een klim die mij niet zo heel goed lag. En ja, ik ben ooit een keer met de eerste de muur opgedraaid. En was ik de laatste renner die moest lossen en uh, Dus daar gaf wel een beetje aan dat. dat ja. Wat gebeurt er op die muur met, de, met een renner, met zijn hoofd en zijn benen? Ja, van alles. Uh, het, is, het is gewoon, jij ja, hebt al 240 kilometer uh, gefietst die dag. En dan de muur van Gerasberg ja, op Kasienne en, en nog eens een keer heel stijl. Ja, is dat gewoon, uh, ja, gewoon heel lastig. En uh, dan is ja, je gewoon al heel erg vermoeid bent, dan kun jij gewoon niet meer uh, voldoende vermogen leveren om, om, om goed boven te komen. En dat is echt wel iets voor, ja, ook wel specialisten, maar ook uh, ja, de hele sterke, zeg maar. Ja. Mis je het wiel, Nee, eigenlijk niet. Moest je niet afkikken? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik, voor mezelf, uh, ja, ik, ik wist al een tijdje dat ik ging stoppen. En ik, uh, ik had ook heel goed nagedacht van wat ik zou willen gaan doen als ik stop. En dus ook voor mezelf een beetje, uh, ja, toch een beetje in bescherming te nemen. En ja. uh, ik denk dat daardoor het zwarte gat eigenlijk, uh, ja, er is wel een bepaalde leegte natuurlijk. Maar het voelt niet aan als, als, als een zwart gat of weet ik veel iets. Uh, nee, ik ben gelijk in een nieuwe, nieuwe functie gerold. Ja, ben hè? Ja, eerst binnen mijn oude ploeg Milram. En nu dan uh, bij Sky. En uh, ja, ik vind daar gewoon heel veel uh, nieuwe uitdagingen. Mooi, want uh, Erika Terps had vorige uur te gast. Jullie hebben elkaar net nog even uh, gezien en gesproken... in de wandelgangen uh, tijdens het nieuws. Die zei dat ook, hè? Ja, als, je, als je weet dat je ergens mee ophoudt... Zorg ervoor dat je iets bedenkt wat je ja. daarna gaat doen. Schep ja. een eigen toekomstperspectief. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, uh, vroeger werd er nog wel eens over, over gesproken. Van, ja, als renner of als sporter moet je niet, uh, niet nadenken over wat, uh, wat, wat je gaat daarna? doen als je stopt. Nee. Want dan ben je al aan het stoppen. Ja. Ik denk juist dat het precies andersom is. Ik denk juist dat het heel goed is om, om er wel over na te denken. En als je dan helemaal de keuze gemaakt hebt. Dat je dan ook gewoon uh, toch nog 100% uh, misschien wel meer, meer gemotiveerd nog bent uh, dan voorheen. Servaas, wij vragen aan al onze gasten, dus ook uh, in dit geval aan jou, naar het sportmoment van de week. Waar denk jij aan als ik je dat vraag? Ja, het is niet zozeer één moment, maar het is vooral het, het, het, het, het, uh, het schaatsen op natuurreis. Uh, er kwam alweer een beetje koorts over wel of geen elf ja. toch? En ja, ik vind dat echt typisch uh, een wintersport. En, ja, zeker als, als je in Nederland gewoon buiten kunt schaatsen... Dan, dan loopt heel Nederland uit. En dat was voor mij wel echt wel... Ja, zeker in deze periode, in de kerstperiode... als ze dan op natuurreis geschaatst kan worden... is dat gewoon uh, voor mij heel bijzonder. 100 kilometer van Eerdenwoude. Ga er maar aan staan. Arjan Strutiga wint. De grote klasse van Arjen Stroetinga op het wiet bij Eerdenwoude. De 100 van Eerdenwoude gaat hij op imponerende wijze op zijn naam schrijven. Ariens, Barst en Stroetinga Gaat op een glansrijke manier zegevieren in deze klassieke. Drie, Douwer de Vries. Twee, Chris ariens één Arjan Troetinga. Ja, in de laatste 500 meter uh, ging Chris Pijn. Uh, ik denk, ik laat hem een stukje wegrijden en dan uh, en erop en erover. En, uh, Zo'n klassieke win is natuurlijk prachtig. Het zijn, uh, dit zijn de stoere mannen. Hè? Het lijken wel ja. wielrenners, zou ik zeggen. Ja, Wat het, gaat het, vaak samen. Ja, het komt wel veel overeen, denk ik. Vooral dat het op natuurreis gaat. Dat heeft toch wel iets weg van, van het wielrennen. Ook, ook de manier van, van de wedstrijd rijden met ploegen. En het mooie was ook twee jaar geleden. Toen, toen waren we op trainingskamp in Mallorca. En toen lag er ook Natuurreis. En... Pardon? Hier in Nederland neem ik aan? Ja, in Nederland lag oh. ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik dacht even Mallorca. Ja, Daar kan het ook wel scout zijn. Ja, maar... Dus, maar toen waren wij met, met Milram, met allemaal Duitsers, uh, zaten we bij BVN te kijken. Oh, ja. en dat was een Nederlands kampioenschap uh, natuurreis. En als je dan ziet hoe de, de Duitsers, die dat helemaal niet kennen, zo echt naar die, daarnaar keken. En ja, die, die waren echt verbaasd hoe, hoe het daaraan toe ging. En uh, daarnaast was Wim Struttinga, de broer van Arjan, die was ook bij ons in de ploeg. Dus vandaar, ja, hmm. is het toch zeker als je die reactie ziet van, van, van andere sporters, uh, buitenlandse sporters, dan is dat, uh, ja, blijkt wel dat het gewoon iets heel uh, unieks is. Uh, de, het schaatsen op natuur waar heb jij, jij geschaatst? Ik e, heb geleden. Ja, altijd bij ons. Uh, ik, ik kom uit Gelderland en in, uh, altijd op de uiterwaarde heb ik vroeger altijd geschaatst. Ze uh, gauw dus het maar een beetje voorhoor. En uh, er was ijs stond ik eigenlijk uh, op de schaatsen. Ja. Maar op welk moment dacht jij, nu word ik wielrenner? Ja, dat is niet één moment geworden eigenlijk. Dat is, in die periode was, dat waren het een beetje de jaren van Zoetemellen, Kneteman. Uh, het wielrennen, ja, dat leefde heel erg in Nederland. En ik fiets altijd dan al wel graag. En, ja, werd bij ons uh, in het dorp werd eigenlijk een wielenclub opgericht. En daar ben ik lid geworden. En zo ben ik begonnen. En dat was in 1978. En 32 jaar later ben ik gestopt. <laughs> <laughs> ja. Maar toch niet echt met fietsen, hè? want van de achterdag doe je dat natuurlijk ook nog. Dat ja. hoor je vaak, hè? je moet afkicken, af, ja. aftrainen. Ja, dat is, ja aftrainen dat is goed ik, voor je lijf? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Oh. Ik heb verschillende mensen gesproken. De een zegt wel, de ander zegt het is niet zo belangrijk. Maar het is vooral het afkicken. Het is toch een... Ja, je bent als het ware gewoon verslaafd aan, aan, aan fietsen of sporten in het algemeen. En ik merk wel als ik uh, een tijdje niks doe... Dat ik, dat ik me toch uh, anders voel als dat ik me al die jaren gevoeld nou ja, heb. Je hebt, maar. Ik begrijp wel dat je een heel druk huisgezin hebt. Hè? De ja. Vier dochters? Vier dochters. Ja. Goeie dag in de leeftijd van? Tien, acht, zes ja. en vier. Nou, ga er maar aan staan. Ik ja. bedoel, uh, zie je nog maar eens op de fiets komen met, uh, met dat spul, hè? Tussendoor. Ja, ja nou, het is al die jaren gelukt. Dus uh, nu, nu <laughs> moet ik, ik, moet wel, ik merk wel, ik moet oh, wel mijn ritme je zien Je hebt te wel wat in te halen, denk ik, hoor, voor ja. je vrouw. Dat is waar. Maar je was veel weg. Ja, en nu, nu ga je ook gewoon uh, dingen doen waar je anders gewoon geen tijd voor maakte. Goed. Zervaas. ik praat graag straks met je door. We duiken nu de geschiedenis in met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Die is echt gek op oude tradities. Die trouwens ook weer nieuw leven krijgen ingeblazen. In Rotterdam lijkt dat te gebeuren, maar in zijn column zet Jurrit even de puntjes op de i. De Rotterdamse sportwereld gaat komende week 75 jaar terug in de tijd. Want komende woensdag spelen Feyenoord en Sparta namelijk om de zilveren bal. En een dag later begint De Zesdaagse van Rotterdam. Het zijn precies dezelfde evenementen. die in 1936 ook op de kalender stonden in Rotterdam. De Zilveren Bal werd door Sparta georganiseerd. en was in zijn tijd het belangrijkste voetbaltoernooi van het land. En dat begon allemaal in 1901. al dus Peter Bondhuis van Sparta. De Zilveren Bal was een. het initiatief van. van drie Spartanen: de heren Meijer, Musli en van Hasselt. En uh, die hebben toen een, een groot toernooi voor aanvang van de competitie willen organiseren. En daar was de zilveren bal was de hoofdprijs uh, van. Uh, die hebben we natuurlijk niet meer, maar daar komt een, uh, een replica van. In ieder geval een nieuwe zilveren bal uh, waar Feyenoord en Sparta dan om gaan, uh, gaan strijden 5 januari. En de opbrengst van die wedstrijd is voor een goed doel waarmee Sparta en Feyenoord overigens hun eigen jeugdopleiding bedoelen. Maar goed, er keert wel een traditie terug... want sinds de jaren 50 wordt er niet meer gespeeld om de zilveren bal. Het publiek leverde vroeger intens mee bij het evenement. Moet u bijvoorbeeld dit geluidsfragment uit 1939 eens horen... van de finale tussen Feyenoord en ADO, doe de ogen even dicht. Zo klonk dat in 1939. Feyenoord tegen ADO, waarbij de Rotterdammers met 2-1 wonnen. Beide clubs die we nu nog kennen. Maar herkent u de namen nog van de ploegen die in 1945 speelden om de eindstrijd van de zilveren bal? In het Sparta-stadion te Rotterdam had de eindwedstrijd plaats om de zilveren bal tussen BVV en DFC... Dat zijn vergeten namen, want dat hoort ook bij de zilveren bal. Voetbalclubs als Volharding, Emma en Overmaas... die speelden in de finale. En daarom is het zo leuk dat het toernooi nieuw leven wordt ingeblazen. Toch zijn Sparta en Feyenoord een beetje in de war. Want wat ze woensdag gaan doen... lijkt eigenlijk meer op de zogenaamde bloedtransfusiewedstrijd... die in de jaren 30 werd gespeeld. Elk jaar opnieuw een eenmalige wedstrijd op het kasteel... tussen Sparta en Feyenoord, waarbij de opbrengst naar het goede doel ging... En dat is dus precies wat Sparta en Feyenoord... komende woensdag gaan doen voor de zilveren bal. Maar ja, het vernieuwen van de traditie van de zilveren bal... ligt toch veel lekkerder in het gehoor... dan het opnieuw spelen van de bloedtransfusiewedstrijd. Jurrit van der Voren, onze sporthistoricus. Te gast dit uur op de perstribune Serves Knaven... voor de burgerlijke stand Theodorus Theodoris Ja. Ja, en, en we noemen hem Servaas, hoe kan dat? Ja, dat is een beetje fout gelopen met, uh, met, met de aangifte van mij, zeg maar. Met, mijn vader die moest aangeven en ja, die was gewoon vergeten om mijn roepnaam door te geven. Het uh, is nog wel geprobeerd om later om dat te veranderen, maar dat kostte in die tijd 200 gulden. Ja. En daar was, in, dus zeker nu is dat veel geld, zeg maar, maar dat was in die tijd natuurlijk nog vele malen meer in verhouding. Dus het is altijd zo gebleven. Ja, Um, maar goed, jij bent topsporter geworden. En ja. die naam, Henriques, die, naam, die gaat natuurlijk wel het officiële circuit ja, in. Ja, af en toe kwam het met mijn naam uh, Henriquez naar buiten, ja. Ja, ja. Waar, waar zag je dat dan bijvoorbeeld? Nou, de eerste keer dat ik het eigenlijk bewust zag was uh, op de Olympische Spelen in, uh, in Barcelona in 1992. Er stond in één keer op het scorebord henriques knaven En toen uh, dacht je, ja, die doet niet mee vandaag. <laughs> nee, dus dat was wel heel raar om te zien. Want ja, ik wist wel dat het zo was, maar ja... Ik heb daar nooit bij stilgestaan. En uh, ja, later heb ik dat ook. Ik ben op een gegeven moment verhuisd naar België. En daar is alle post in België komt aan op Hendrikus Knaven. Ja. En ja, nu ben ik eraan gewend. En er werd wel eens mee gelachen binnen de ploeg. Van, uh, dat ze me expres Hendrikus gingen noemen of weet ik veel. Waren, ik had ooit een Italiaanse ploegleider bij Quickstep. En ja, die noemde me altijd Hendrikus. En uh, ja, die moest dan wel een beetje... Ja, voor die mensen is dat helemaal een rare naam natuurlijk. Nou ja, waarom? Nou ja, is ja, dat is niet echt een Italiaanse naam... Nee. wat daar bekend is. En ook okay, is is ook al wel... Zullen dus ook niet zoveel tegenkomen in Italië... maar is vond hij wel gewoon heel grappig... <laughs> en vandaar dat hij me altijd zo noemde. Als ik hem nou een dag tegenkom, dan is het nog steeds hetzelfde. Ja, um, dat was uh, de, de kwestie van, uh, van uh, de naamgeving. Jij reed de laatste wedstrijd in Etteleur, ja. hè, Meek? was augustus uh, 15 2010, augustus. 2010 ja, 15 augustus, ja. Kijk. Ja. Die datum vergeet je natuurlijk ook nooit. Nee, maar dat je begin en eind, dat staat ja. gemarkeerd in je geheugen. Ja. ja, de datum dat ik begonnen ben, weet ik niet exact, maar nee? dat is ergens in april geweest, 1978. En ja, de, de einddatum, ja, die heb ik ook bewust gepland. Uh, ik heb gesproken met, met mijn uh, ploegbaas uh, Gerry van Gerwen, over, ja, uh, over het nieuwe contract en wanneer. Of nog heel het jaar doorgaan of stoppen naar Parijs-Roubaix. Of... En zo is uh, heb ik de beslissing genomen in mijn, uh, op 15 augustus in Etteleur. Daar mijn laatste wedstrijd te rijden. Ja. En hoe kijk jij nu, uh, net in het prille begin van 2011, terug op je loopbaan? Doe je dat? Kijk je achterom? Ja, je kijkt zeker achterom. Uh, juist nu zeker omdat ik... Uh, we zijn een beetje bezig om, om toch met de, om een boek te schrijven. Dus dan ben je al wel een beetje terug aan het kijken. Wie zijn we? Ja, ik zelf met, met een schrijver. Met een ghostwriter. En, ja. Ja. En, uh, dus daar zijn we nu al ja, de laatste maanden een beetje al mee bezig. Dus dan komt alles wel weer terug. En dan uh, ja, het is daar ook wel weer heel leuk om, om, om terug te kijken. Op zeg, maar de, hebt, jaren. Uh, nou, dan even de punten op die is, want jij hebt bij TVM gezeten. Ja. Ik zeg Kees Priem, ja. is dat die rare tour? Waarin heel veel gebeurde. Ja. Uh, wat met jullie ploegen. Jullie zijn uit de tour gezet destijds. Maar het echte verhaal over waarom die TVM-ploeg wegging. Ik geloof niet dat die ooit boven water is gekomen. Nou, wij zijn toen weggegaan. Omdat wij. Ja. Uh, de dag na de tour moesten wij weer opda opdraven in Rijms. En Voor allerlei mensen. Zo zijn wij. Omdat ja. wij gewoon mentaal. konden we het allemaal niet meer aan. Maar ga je het onthullen in het boek? Onthullen? Ja, ja. alles is er al over verteld. Ja, Kees, vind dat er was. vrij? Ja, terug maar ik denk ook dat je daar gewoon in die periode, komt er zoveel op je af. En, en, en ja, in, uh, niemand was zich, uh, zichzelf nog. En vandaar ook dat het toen heel goed is geweest dat wij uh, naar huis zijn gegaan. Ja. Ja. Ja. Maar daar gaat het dus ook over, neem ik aan. Alles komt Je af, hele over, dus. carrière dus, komt... Ja, uh, ja er, komt... er komt heel veel. En het is vooral heel mooi ook om terug te kijken over de eerste jaren. De, om dat weer als het ware weer naar boven te halen. Ja. Want uh, wat, wat, vind jij zelf een belang wat zou jij een belangrijk hoofdstuk vinden in zo'n boek... Uh, als het over jou persoonlijk zou gaan? Uh, ja, belangrijk natuurlijk. Je kunt heel mooi opzommen van uh, de uitslagen en weet ik veel wat. Maar ja, het is vooral ook de beleving die ik, die ik met fietsen altijd heb gehad. En, uh, en ik denk ook wel dingen die... Ja, je kunt ook... Uh, een bepaalde les. Of ja, hoe, hoe word je profielrenner? Of mm. hoe slaag je als wielrenner, Dat soort dingen denk maar, ik wel. Hoe, hoe slaag je? Want jij bent, je, je kunt jou een geslaagde renner noemen. Ja. Ja, ik denk vooral dat je gewoon kijk, alles ervoor doen. Dat, is, dat, dat kunnen heel veel mensen wel. Maar ik denk wel heel belangrijk is ook om, om eigenlijk alles ervoor te laten. En dat is denk ik. Wat voor, moet je laten? Nou ja, je, je, je moet gewoon uh, regelmaat in je leven hebben. En, uh, ja, uh, als student uh, elk weekend uh, op stap gaan, bijvoorbeeld, dat is er uh, als sport er niet bij. En zeker als wielrenner niet. En zo zijn er heel veel dingen die je gewoon moet laten. En uh, ja, als je uh, een vriendin krijgt of weet ik veel wat, ja, er zijn allerlei aanpassingen voor ja. nodig. En uh, ook van, ja, van, van de kant van de vriendin of de vrouw. En dan moet je er ook allemaal maar voor over hebben. Dat uh, zij ook, hè? Ja. ja, en zij ook. Het dus is, is gewoon heel gecompliceerd. En Er komt van alles bij kijken. En heel veel mensen kunnen heel hard fietsen. Alleen met, met talent alleen haal uh, je, je het niet. Ik praat uh, graag straks met je door. Sefa Askenhaven. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroepax.nl of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Ja, goedemiddag is het intussen geworden. Dag Gauvert. Jij wil nog zo vaak je show eindigen met mooie avond. Een mooie avond, mensen. Het is nou eenmaal gewoon zo dat er voor een heleboel mensen in Nederland... helemaal geen mooie avond is. Dus ik denk dat het beter is om dat neutraal te beëindigen. Met uh, Marlene Pijnenborg uit Velzen-Zuid. De, de muziekkeuze door de, de nieuwsuitzendingen heen vind ik erg eenzijdig. Ik heb er ook alles over gebeld en mijn klachten uh, toegelicht. Maar uh, daar wordt geen gehoor aan gegeven tot nog toe. Ik hoop dat dat dus wat anders zou kunnen. Bedankt. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 we ga het uh, vooral uh, nu hebben over de tweede vraag op het antwoordapparaat. Mevrouw Pijnenburg, ze vindt de muziekkeuze op Radio 1... en dan vooral tijdens de nieuwsuitzendingen te eenzijdig. Hoe komt die keuze tot stand? Angelique Stijn, goedemiddag. Goedemiddag, Robert. Angelique, jij doet muziek hè, van uh, Radio 1. Ja, onder andere. Ja, We doen het met z'n tweeën. Ja, Len doen ze de anderen. Ja, uh, en Niek op dit moment. Len is eventjes weg. Len, even buiten de lijn. Ja. <laughs> maar als jij voor dit programma een plaats zou moeten uitkiezen... zondagmiddag tussen 12 en 2, welke kies je? Oh, dat is heel moeilijk. Ik zou in ieder geval iets actueels uh, uitzoeken. Iets wat op dit moment bijvoorbeeld in het nieuws staat. Dat kan van alles zijn, hoor. Um, en ook vrij breed, volgens mij. Alleen de hele, hele, uh, ja, de extreme muzieksoorten, die zul je niet zo makkelijk op Radio ja. 1 horen. Heb je een titel in je hoofd waarvan je denkt die zou best kunnen op dit moment? Oh, op dit moment? Nou, wat ik heel erg mooi vind op dit moment is Lior, dat is een nieuwe singer-songwriter. En uh, daar heeft nog bijna niemand van gehoord, maar je kan er wel het een en ander over vertellen. Want in Australië is die heel bekend. Ja. En wij gaan er meer van horen, denk ik, de komende maand. Ja, ik, ik kan er wel veel over vertellen en dat doe ik altijd op gezag natuurlijk van wat jij mij aanlevert. Want uh, jij bent de kenner en uh, ik word erop afgerekend als uh, pseudo-kenner. <laughs> maar toch ergeren mensen zich blijkbaar aan muziek op Radio 1. Ja. Denk jij dat je weet hoe dat komt? Nou, het is... Nee, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, want het is heel divers waarom mensen zich ergeren aan muziek. Sommige mensen ergeren zich sowieso aan muziek op een nieuwszender. Dat kan. Uh, sommige mensen ergeren zich aan uh, muziek die te hard is. Maar dan, als je dan doorvraagt, dan blijkt dat mensen bijvoorbeeld van klassieke muziek uh, houden. Uh, nou ja, daar kun je natuurlijk ook voor kiezen op Radio 1, maar is niet de keuze die gemaakt is. Um, en, en het is zo divers waarom mensen muziek niet leuk vinden. Muziek is altijd een kwestie van smaak. Ja. En wat wij doen als muzieksamenstellers is om die smaak. Ik zeg altijd uh, gekscherend hoor, maar ik zeg altijd: ik heb geen smaak. Ik probeer na te denken over wat mijn luisteraars... en dan in ieder geval een hele grote groep luisteraars leuk zullen vinden. Ja. En probeer ik dus mijn smaak buiten boord te houden. Dat lukt ja. natuurlijk nooit. Nee, helemaal. ik wou zeggen, maar... je kan willen wat je wil, Angelique. Maar jij denkt toch, dit, dit vind ik mooi. Dus dit gaan de luisteraars mooi vinden straks. Nou ja, en ik, ik let ook heel erg op wat er uh, in de media... in het algemeen geschreven wordt, gesproken wordt. Uh, wat je op televisie ziet. Dus mijn... Uh, mijn keuze wordt juist mm. heel erg beïnvloed door wat anderen uh, um, erover schrijven of ja. zeggen. Of hoe vaak het al terugkomt op verschillende punten. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk als ik een liedje hoor in de supermarkt. Dan denk ik, oh, hé, hey, dit is dus blijkbaar een belangrijk liedje. Of als ik iets zie in een hitparade. Hmm. Of als ik iets, en dat alles bij elkaar, naar nou alleen daarvan maak ik mijn keuzes. Ja. En ik kan natuurlijk redelijk van tevoren ook inschatten wat uh, groot zal worden. Hè, want daar, de, dus het is zeker een professionele blik. Het is zeker niet alleen smaak, dat kan ook niet. Kun jij je ook een Radio 1 nieuws- en sportsender voorstellen geheel zonder muziek? Ja, kan ik me ook voorstellen, tuurlijk. Dat is een keuze die je maakt. Ja, dus dat, uh, dat, dat zou kunnen... Heb jij wel uh, altijd ook, uh, laten we zeggen, overeenstemming met de programmamakers? Want dat zijn ook uh, een, een, een, een, een bijzonder mensensoort, zal ik maar ja. zeggen, dat uh, graag zijn eigen plaatjes meeneemt. Ja, ja hoor, zeker. Nee, dit is, het is allemaal in samenspraak met. Dus het is voor een deel wat ik aandraag. Ik draag sowieso altijd wat meer aan dan er, er feitelijk gedraaid wordt. Op Radio 1 wordt er natuurlijk ja. niet zo heel veel gedraaid. Dus daarin kunnen programmamakers al uh, heel erg goed zelf kiezen. Um, en daarnaast praat ik heel regelmatig ja. met iedereen en, uh, en proberen zij natuurlijk mij hun smaak op te dringen, dat is, dat is duidelijk. Ja. En mijn vak is het dan weer om daarnaar te kijken en denken, past dat bij dit programma of bij de luisteraars en hoe komen we tot iets wat we allemaal leuk vinden. Angelique, wat is vanaf morgen de nieuwe Radio 1 CD? De, hoeveel ik is de nieuwe CD? Nooit uh, ik, Ja, Hervanik is een Belgische groep. In België immens populair. Um, in, in beide delen van België zelfs. Wat niet heel vaak voorkomt. Um, en het is in Europa al bekend. In Nederland ook al behoorlijk wat uh, cd's uitgebracht. Mm. Hoor. Ik geloof dat dit hun achtste is. Zo even uit mijn hoofd. Ik hebben een nieuwe zangeres. Okay. Maar Alex Callier, dat is de schrijver. Die is er nog steeds. En die schrijft gewoon hele mooie liedjes. Dus uh, het is weer een mooi album. Mooi. Ik, ik hoor het al, Angelique. Beter uh, is het om door jou de muziek te laten aanprijzen dan door de presentator van Dienst, want de warmte spreekt er in ieder geval uit. Ik dank je wel voor de toelichting. Hoeveel van ik van uh, uh, een Belgische origine vanaf morgen Radio 1 CD? Jules, Jules van der Wart, de koninklijke HFC. Natuurlijk op nieuwjaarsdag, bijna nieuwjaarsdag zal ik maar zeggen, de tweede van het jaar, tegen de oud-internationals. Ja. En uh, ik heb uh, twee oud internationals bij me. Eentje maakt zijn debuut en een, een andere organiseert het al jaren. Sjaak uh, Zwart uh, van harte met uh, 2011 zou ik zeggen. Je hebt weer een mooi team samengesteld. Ja, ik denk dat we vandaag een heel mooi team hebben. Een een, Nederland zelfde, een oud Nederlands elfte dan. Nou, dat als ze 14 dagen gaan trainen, dan komen ze heel dicht bij het echte Nederlandse zelf. Ze worden ook steeds jonger, hè? Ze zijn nog niet gestopt uh, met voetbal of ze debuteren al bij jou. Zoals jouw Fanny van Bronckhorst. Ja, maar ze hoort het ook, hè? Kijk, hoe ouder je wordt, dan wil je toch wel wat jongere jongens erbij hebben. Nou ja, ik denk dat we er nu een paar mooie erbij hebben. Met Van Broonkos, Numan, Ronald de Boer. Ja, wat wil je nog mooier? Ik Ronald is het is voor jou je debuut, hè? maar je bent al een tijdje gestopt, meen ik. Ja, klopt, maar dan was ik uh, niet in de gelegenheid om uh, hierbij te zijn. En, uh, dit, dit jaar wel, en het is altijd heel leuk. Uh, het is jammer dat mijn broer erbij, er niet bij is, die heeft uh, een nieuwjaarsreceptie voor Ajax, dat scheelt ook wel. Maar het is altijd leuk om die jongens weer te zien. En, uh, wat Jacques net zegt, we hebben een leuk team en uh, wat uh, jonge jongens erbij. En, uh, ja, de, de voetbal blijft het leukste en dat je dat nu nog kan doen, dan, uh, en zeker uh, met dit weer. Ik moet zeggen, we hebben het echt goed getroffen, dus ik heb er zin in. Ja, het veld ligt er ook mooi bij, Sjaak. Eh, ja, ja, ja, uitzonderlijk uh... hoor, in de jaren dat ik gespeeld heb, uh, heb ik niet zo mooi erbij gelegen. Het zijn een beetje Midden-Oosten temperaturen geloof ik, Ronald. Ja, ik heb het een beetje meegenomen. Hè. Ik denk als ik ga voelen moet het wel een beetje knap zijn. Maar dit is het, hè? Uh, 3000 man, uh, misschien wel 4000, 5000 man. Het is vandaag heel mooi weer. En dan zo'n wedstrijd spelen, dat is leuk. Hè? Want hoe vaak uh, heb jij er al meegedaan en, en organiseer je het al? Ja, ik, ik ben recordhouden met 18 keer, zelf gespeeld. En daarna er steeds bij gebleven als coach, samen met Benny. En uh, ja, ik vind het nog steeds leuk. Ben Wijn, zeker sinds wanneer zit jij erbij? Nou, als coach uh, nu uh, derde jaar denk ik, derde jaar. En ook al uh, best, denk ik, ook een stuk of 12 keer deze wedstrijd gespeeld. Ik wel onder vuur, hoor, Benny. Hij ja, moet hij eruit of nog, nog niet? Zien, hoor. Als we nou geen goed resultaat halen vandaag, dan uh, wordt zijn uh, positie toch ter te discussie is hier gesteld. Maar het is goed dat Frank erbij niet bij is. Of, uh, <laughs> nee. Nou, Frank wit weer in het veld, niet op de bank. Ah, Frank kunnen we best goed gebruiken nog achterin. Want nou, hebben uh, we Robbie Wits, daar hebben we alle vertrouwen ja, in, maar toch? En van de Bron. De snelle jongens uh, die uh, tegenstanders ah, kunnen wij we hebben met die twee. de maand december. Die twee, ja, de kun je ook zien. Ja. En hey, wat? Af ja, veel pannenkoeken en oliebollen. Dus, nou, ik denk wel dat ze er helemaal klaar voor zijn. Maar hoe is het met jouw vorm? Want je hebt al een tijd niet meer gespeeld, denk ik. Nee, maar ik hou me wel een beetje fit. Niet met voetbal, maar met andere bezigheden. Dus uh, ik voel me wel goed, maar ja, dat moet toch wel blijken straks. Hè. Vorig jaar uh, heb je, of was jij niet erbij, is er hier gespeeld, uh, ging het weer redelijk goed. Je merkt dat het team jonger wordt. Is dat dan ook leuker? Of uh, zeg jij uh, Sjaak? Van, nee, ja, ik sprak net Wietsje is. die had ook nog wel mee mogen doen. Ja, nee, maar gemilleerd is toch mooi. Met ouderen erin en wat jongeren. Ja, dat, dat is ook mooi. En ja, zo moet het ook gaan in de toekomst ook. Dat je dat bijhoudt. Want anders krijg je dus echt, als we alleen maar oude jongens hebben... Ik wil dat ik geen spierschurning oplopen. moet ik nou echt Oké, okay, ja, nou zet ja, nog even een paar handtekeningen dan voor de jeugd. Ja, dat zal ik doen. Kijk, als je ouder wordt, dan moet je ook wat trainen. En de AFC, die promoveert ze, dus ze doen het hartstikke goed. Ze zijn eerste klasse nu. Dus ja, dan moet je wel wat tegenoverstellen. De jongens zijn allemaal snel, goed getraind, denk ik. Dus... Succes vanmiddag, hè? Dank je wel. Succes voor de Auto Internationals en natuurlijk ook voor de koninklijke HFC. Serva's Knaven, oud wielrenner, moet ik zeggen, van ja. vanaf 1994 tot 2010. Met dat glanzende hoogtepunt Parijs-Roubaix 2001. Ja, natuurlijk tal van andere mooie overwinningen, maar dit sprong er helemaal uit, Serva's. En nu ben je ploegleider. Ja. Is dat een automatisme? Een oud wielrenner die wat kan en uh, die verstand heeft, die wordt ploegleider? Nou, het is automatisme wil ik niet zeggen, maar. Uh, er zijn, je, ziet wel heel vaak, uh, je ziet het wel heel vaak gebeuren, natuurlijk. Je hebt toch heel veel ervaring op de fiets. Alleen, ja, in die auto of de voorbereiding op de wedstrijden, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En. Uh, ja, ik, ik heb er zelf al een tijdje over getwijfeld. Van, wil ik het wel of wil ik het niet. Wat was, wat was een reden om het niet te nou, doen? Vooral ja. omdat ik kijk, als huurder ben je heel veel dagen van huis. En uh, ja, als ploegleider gaat dat weer zo zijn. En ja, daar heb ik echt wel over na moeten denken. Ook uh, ja, thuis met mijn vrouw over gesproken: van ja, willen we dit wel. En ja, uiteindelijk hebben we gezegd, oké, okay, uh, we gaan het doen. Want ja, die, die keus maak je niet alleen. Nou ja, je moet ook, uh, je moet ook brood op de plank. Hebben. Ja, kijk, en thuis is niet... Uh, ja, we, zijn, we hebben vier kinderen. Uh, <laughs> en Mijn vrouw werkt ook twee dagen in de week. En het is altijd gewoon ja, een hele organisatie om alles geregeld te krijgen. Ja. Dus dat, dat, dat speelt heel erg mee. En uh, uiteindelijk wel ja toch voor gekozen om het wel te doen. En, en, want ik, ik wou het ook heel graag. Ja. Ik, Wat vind je er aantrekkelijk aan? Nou, het is dus vooral ook het overbrengen van, van, van mijn ervaring... En, dat vind ik heel mooi maar ik vind het ook heel leuk om om om met met de renners te werken zo en uh, ja ik weet het niet je weet wat ze wat ze voelen en, en ja ik hoop zelf dat ik me misschien alles net wat anders kan benaderen... Dan, dan andere ploegleiders het ooit bij mij gedaan hebben. Wat, wat zou jij anders doen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik heel moeilijk zo zeggen. Maar nou, ja. Wat, wat deden ze in jouw geval dan? waarvan je dacht nou, je Ik denk vooral in de eerste jaren de, qua communicatie en alles... de renners werden heel erg aan hun lot overgelaten. En ja, de, de, daar wil ik wel voor waken dat dat, dat bij mij mm. niet gebeurt. En ja, daardoor heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om, om naar Sky te gaan. Ik had nog een, ploeg, een aantal ploegen waar ik heen zou kunnen. Alleen, ja, Sky sprak mij het meeste aan. Dat is een Britse, een Britse uh, televisiezender, geloof ja. ik, hè? B sky -B. Ja. Ja. Klopt, ja. En ja, het is, het is een nieuw project. Het is nu het tweede jaar. En heel ambitieus, maar ook uh, alles is nieuw. En ja, ik denk dat ik daar, uh, ja, net een wat andere aanpak. En... Uh, ik denk dat het voor mij uh, heel goed bij mij past. Ja. En, uh, wat is de ambitie van, uh, van Sky uiteindelijk? Nou, uiteindelijk is de, de uiteindelijke ambitie van Sky is om mensen te inspireren om te gaan fietsen. <laughs> ja, dat is... ik, zou, ik zou denken ja. om de tour te winnen. Nou ja, dat is ook, ook, ook ja, uitslagen zijn ook dat, belangrijk. Maar... Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Tuurlijk, tuurlijk. Wat dat heeft gevolgen. Maar het is ook weer een, net een andere benadering hmm. uh, als wij goed fietsen, of als de jongens goed fietsen. Dan uh, ja. inspireert dat mensen om ook te gaan fietsen. En dat is ook uh, heel belangrijk voor, uh, voor Team Sky. Ja. Om mensen te inspireren te gaan fietsen. En dat kan met allerlei mooie uitslagen. Maar dat kan ook zijn door attractief wielrennen te tonen. Ja. En dan kun jij strijdend ten onder gaan. Maar toch de mensen inspireren om uh, op de fiets te stappen. Ja, en, ik leg die ambitie op tafel. Omdat die door uh, Sky zelf geformuleerd is. Hè? Later... Ja, ze hebben de ambities ingeslekt. een beetje bijgesteld. Uh, kijk, ze hebben het voorbeeld gezien van bijvoorbeeld Cervelo. Die, die kwam twee jaar terug als nieuwe ploeg in het peloton. En die waren gelijk heel erg succesvol. Maar dat was vooral maar een klein deel van die ploeg wat succesvol was. En daar uh, hebben ze zich een beetje aan gespiegeld: van oké, okay, dat kunnen wij ook bewerken, uh, voor elkaar krijgen. En dat is toch het eerste jaar gebleken dat het toch allemaal niet zo eenvoudig is. En uh, dus de ambities zijn er nog steeds, maar er wordt niet zo nee. heel hoog van de toren. Nou, ik had ook begrepen: binnen, binnen vier jaar een Britse, ja. you, een Britse winnaar van de Tour de France. Ja, dat is de eerste wat eigenlijk naar buiten is gekomen voordat de ploeg eigenlijk uh, al bestond. Zeg en we noemen hem Wiggins. Ja. Dat uiteindelijk zodat dat het... Ja. En dat kan altijd nog, hè? Nou, dat weet ik niet, want die is al 33. Ja, oké, okay, dat is... Maar die, die jongen is nog wel heel erg gedreven. En uh, ja, het is, hij heeft heel lang op de baan gefietst. En uh, dus, ja, dat is allemaal net wat andere belasting dan, dan op de weg. En ik denk dat hij nog wel een aantal jaren uh, op hoog niveau... Is wel kan. een sterke man, hè? Begrijp je, ik in de tijdrit, ja. in de bergen... Ja. Kan, uh, kan goed ja, uit hij, heeft, hij, heeft, hij is gewoon heel erg verbeterd de afgelopen jaren. Ja. Alleen, ja, 2010 was niet zijn beste jaar. nee. En dan hebben jullie, uh, geloof ik, ook uh, Juan Antonio Fletcher. En, ja. Dat, nou ja, dat is ook een naam natuurlijk. En ik heb gevonden natuurlijk Koert asselen Aversen. Ja, Kurt Asselen, dat is ook al een renner die wat ouder is. En uh, eentje met heel veel ervaring. Maar toch ook al mooie koersen gewonnen. En ik denk vooral belangrijk voor ons uh, is er ook een Edvard Boris van Hagen. Ja. Wat eigenlijk misschien wel ook het nog het grootste talent van de wereld ja, is. Dat, dat, dat is. Ja, en dat is, dat is ook nog een jonge vent, hè? Ja, die is 23. Ja, ja. En, uh, ik, ja. Dus wat dat betreft is ja, dus het voor, voor mij wel een hele mooie uitdaging... om, om samen met Steven de Jong, uh, ook, uh, die is ook ploegleider bij Sky... om, om met z'n tweeën toch zeker met de klassieke renners uh, iets moois te laten zien. Nacht vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. En het is nog maar kwart voor twee op zondagmiddag. Toch is dit het geluid dat u associeert natuurlijk met uh, de wat latere avond, zo uh, tussen elf en 12. Het gaat uh, om met het oog op morgen. Het programma bestaat 35 jaar en het wordt gevierd met duo-presentaties. Uh, we hebben er al een paar uh, gehoord ook uh, trouwens deze week. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Henny stoel. Goedenavond. Prins Charles heeft natuurlijk al zijn handen vol aan twee ontroostbare jongetjes. En zou die daarbij nou ook nog gekweld worden door de vraag of hij de enige Brit is die niet van er hield? Uh, was dat je favoriete bezigheid, het bedenken van een mooie dat opening? Schrikkelijk. Dat Dat bedrukte mij een hele dag. En dan, dan lag dat echt als een steen op mijn maag. Buiten is het rond het Vriespunt. Binnen zitten Mieke van der Wey en Jan Lenferink. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Mieke. En ja, ja. goedavond, luisteraars. Jan, je hebt het oog maar twee jaar gedaan: in 1989 en in 1990. Dat was maar, het. Een nou, heleboel mensen hebben nooit het oog gedaan. Buiten is het rond het Vriespunt. Binnen zitten Clary Polak en Berend Boudewijn. We worden deze dagen doodgegooid met jaaroverzichten. Ik heb nu 17 herhalingen bekeken van de WK-finale in Zuid-Afrika... maar die stomme Arjen Robben krijgt de ballen nog steeds niet in. Berend Boudewijn. En een andere oudgediende is Joop van Zijl. Dag Joop, goeiemiddag. Goeiemiddag, Govert. We zijn helemaal bijgekomen van het nieuwjaarsconcert. Ja, nou ja, het is, uh, het is als je het uh, 27 keer hebt gedaan. Destijds was ik acht uur uh, presentator en eindredacteur bij het journaal. Maar ik vond het altijd enig om naar Wenen te gaan. En dat vind ik nog steeds. Het is een warm bad als je dat zo om je heen hebt. Uh, ach, ik ben muziekliefhebber klassieke muziek en jazz. Dus als ik dat, uh, de Wiener, de dat fantastische orkest zie en hoor repeteren... dan heb ik een uh, paar mooie dagen. Ik kan me voorstellen. Het is een, uh, een feestelijke uh, uitje, neem ik aan, ook voor jou aan het eind van het jaar... Het oog, Joop, welke periode? Want ik hoor Jan Lenfrink net zeggen: uh, 89, 90? Nou, ik kan je vertellen, ik heb het uh, tot, uh, tot een paar jaar geleden uh, regelmatig iedere week gedaan. En, maar daarvoor was ik een soort vliegende kiep. Uh, dus dat was 35 jaar geleden. Was ik al zo'n vliegende kiep. Dat wil zeggen als iemand niet kon. Een van de vaste presentatoren. De allereerste waren Koos Postema, Aad van der Heuvel En Han Mulder. Uh, ik noemde hem maar eens even drie. Maar het was eigenlijk in die tijd, uh, 35 jaar geleden, bijna een eenmanszaak. In ieder geval draaide alles om de oprichter Kees Buurman. Kees Buurman, een uh, goede vriend van mij. Is helaas overleden. Een vriend met ik ook ook veel heb afgetraind en afgespoord. Euh, want wij waren treindiefhebbers. En hij heeft opgericht euh, langs de lijn, dat zo dadelijk volgt... ...en ook het Oog op Morgen. En hij, om hem draaide alles. Hij hield met ijzeren vuist alles in de hand. Wist ook euh, ja, mensen van allerlei omroepen te inspireren... ...van alle omroepen eigenlijk. Want dat was ook wel een voorwaarde om euh, de, binnen het kader van de NOS... ...het Oog op Morgen te presenteren op een, op een goede manier. Want ja, over het algemeen was iedereen zeer tevreden over de presentatie... Horen, zoals je zelf weet, want je was er zelf in. Ik heb er een tijdje bij, uh, bij gehoord. Dat, uh, dat is waar. Wat is volgens jou het geheim van het oog? Ja, het, het, het, het geheim van het oog is in ieder geval dat het een horizontale programmering heeft. Dat was in de tijd dat Kees Buurman daarmee begon... helemaal eh, niet zo eh, uh, uh, uh, voor de hand liggend. Want dat wilden de omroepverenigingen eigenlijk niet. Uh, nee. Die wilden eigenlijk niet naar de pijpen van het gezamenlijk programma... van de NOS uh, dansen. Maar Kees heeft het toch voor elkaar gekregen... om iedere avond om een 11 uur met dat programma te beginnen. En ja, de ijzersterke formule is natuurlijk... nou dat, dat Duitse liedje van uh, Reinhard May... Wat, wat ook door veel mensen werd vervloekt omdat ze vonden dat we een Nederlands programma niet met een Duits melodietje moesten openen. Maar dat is zo herkenbaar geworden. Je hebt het net nog gedraaid. Nou, dat wil eigenlijk niemand missen. En dan komen de eventuele mot van de presentator, een actuele opmerking of een grap. En dan zit daar het nieuwsoverzicht in. Ik heb eindredacteur collega's gehad bij het journaal die met vakantie waren. Die zeiden, nou ja, het journaal ga ik niet naar kijken in mijn vakantie. Maar het oog, oog hoor je dan s'avonds om 11 uur. En dan daarna de persoverzicht. En men heeft nog wel eens geprobeerd om dat door elkaar heen te gooien met andere onderwerpen die later kwamen. Dat moet je niet doen. En dat is dus zo gebeurd. En wat de muziek betreft, ja. ja. Het, uh, dat Herman, er... Herman van der Velde. Herman van der Velde, ja. Die was ijzersterk ja. daarin. Maar ook Leo Blokhuis, herinner ja. ik me en de uh, uh, Frits Hoofd uh, kwamen met muziek, wat me wel altijd verbaasd heeft en ook geërgerd heeft. En dat sluit aan met een van de vragen van jouw luisteraars, dat is dat het altijd uh, zangers en zangeressen moesten zijn, bijna geen instrumentale muziek, nee. terwijl juist bij nieuwsuitzendingen op Radio 1 zich dat er erg voor leent, ja. misschien dat uh, Angelique Stijn daar nog, <lacht> nog eens voordeel uit Ik, kan trekken. Ja, zeker. Nou, die, die luistert uh, tot uh, twee uur, heeft ze beloofd, dus uh, die, ja, die heeft jouw ja. suggestie meegenomen Joop. <lacht> instrumenten als, Maar het nee. was vroeger dus... wat ik zei, bijna een eenmanszaak. Uh, dat wil zeggen, Hans Hogendoorn... dat is de stem, stem van Radio 1... Uh, die, ook voor jouw programma. Hans Hogendoorn, buiten is het zoveel graden en binnen zit die en die. Die zat... Bij ons aan tafel, bij de presentator, die zat dus op de hoek van de studiotafel. De Daarom gingen we het te doen. Yeah. En, en uh, ja, daarvoor, je kreeg uh, wat, wat, wat, wat, wat papieren, wat pap paparassen van de Telex. Een stuk of uh, drie blaadjes vol met, met, met wat Telex berichten over het onderwerp dat je moest gaan doen. En ik weet wel dat historische presentator Arie Kwijwegt eens dus een keer zei. Uh, zeg, ik hoef niet zoveel van die paparassen te hebben. Ik hoef er niet op af te studeren op dat onderwerp. Nee. Dat was eigenlijk kleinweg die dat zei. Ja. En dan, uh, de, de regie had Simone Wijnschenk. Uh, en nou, dan was er nog een redacteur meestal bij. En dat was oh. het dan. En we gingen tevoren, als het even kon, gezellig eten in de kantine. In de kantine. In ja. Hoef. Oh, doe maar. <laughs> ja, dat <Joop>. was toen. Het <laughs> waren feestelijke tijden, hoor ik wel. Ja. Er ja, is ja. ook nog broodjes bij vergaderingen Ach. van de NOS. Broodjes ja. met zalm. Ja, de salm. die tijd is voorbij, Joop. Die tijd is voorbij. Ik dank je wel Joop van Zijl voor deze persoonlijke herinneringen aan een, uh, aan een veel geprezen radioprogramma met het oog op morgen. Ook, ook bedankt en, en uh, goeiedag uh, Govert en een groet aan Servaas van de Café. Ja, dat gaan wij doen. Uh, hij hoort het. Uh, Jules van der Wart in Haarlem. Uh, is het koud eigenlijk Jules uh, vandaag bij zo'n Nee, het is, gewoon, het is gewoon heel lekker weer. Het is gewoon 5, 6 graden zonnetje. Het begint wat bewolkt te worden, maar het is helemaal uh, prima. En uh, ja, Pieter Huistra staat naast me. Vorig jaar was het 4-1, uh, toen wonnen jullie. En uh, ja, deze wedstrijden worden georganiseerd sinds 1923, dus het is echt wel een, een, een traditie. Ik heb twee trainers naast me. De ene is van Den Haag, John van der Brom, en de andere is van uh, FC Groningen, Pieter Huistra. Is het nou leuk om tegen elkaar of met elkaar te spelen terwijl je in de competitie uh, ja, met elkaar moet uitvechten? Nee, tuurlijk. Dat, uh, die competitie dat heeft hier uh, niks mee te maken. Als je, als je ziet met hoeveel plezier wij vanochtend uh, een hele officiële voorbereiding hebben gehad op deze wedstrijd, dan. Uh, ja, dan is dat uh, zeker voor mij uh, een van de belangrijkste redenen om, uh, om hier te komen. En omdat het een traditie is en daar wil je altijd bij horen. Dat geldt voor jou, denk ik ook, hè, Pieter. Ja, zelfvoetballen blijft altijd het leukste, natuurlijk. Hè. En zo is het ooit begonnen. En, uh, ja, als het wat moeilijker wordt, dan kun je altijd nog besluiten om trainer te worden. Nou, dat hebben we alle twee gedaan. En, uh, maar zelfvoetballen ook in dit soort wedstrijden, blijft hartstikke leuk. Ja, maar het gaat ook goed hè, met jullie beiden, met jullie beide teams ook. Nou, we mogen bijna niet klagen. We hebben beide een positieve wind in de rug, denk ik. Uh, het belangrijkste bij ons, als ik bij Groningen dan kijk, is uh, nou, vooral ook dat de hele club goed marcheert. Ondanks de moeilijke financiën die overal het voetbal teisteren. Zitten wij toch aan de goede kant van de score op dit moment. En uh, dat is hartstikke positief allemaal. U staan bijna bovenaan, het moet niet gekker worden? Nee, nou, we gaan lekker door. Uh, we, we, ja, het is veel belangrijker dat, je een, dat, het, dat het publiek, hè, dat de, de mensen die komen kijken enthousiast zijn. Dat is bij ons zo, dat is bij Den Haag ook zo. Dus uh, ik denk dat, dat het belangrijkste is voor ons als trainer. Ja. Zullen we een stukje gaan wandelen, lopen we naar het doel. Uh, er staan echt de tribunes die ze hier hebben, staan vol. Uh, wat dat betreft is de sfeer ook helemaal geweldig. Ja, 5000 man. Uh, John, uh, wat doet het jou om dan op 2 januari te spelen? Nou, dat heb ik net geantwoord. Uh, het, het plezier ah, in, het, in het spelletje, wat, wat Pieter heel terecht zegt. Het is blijft het leukste wat er is. En uh, daarna komt uh, de hele tijd niks en dan komt trainer zijn. <laughs> maar dat, dat is één. En uh, wat, ik, wat ik ook zeg, ja, tradities is, uh, is leuk. En als je dan, wat jij zegt, uh, vier, 5000 mensen langs de lijn in het zonnetje, een, een redelijk veld, nou, dan, is het, uh, dan is het leuk. Ja, ook een leuk team, Pieter. Uh, ja. Pierre van Hooijdonk is er, uh, Giovanni van Bronkhorst. Zullen we eens even bij de jongens gaan kijken? Want uh, ja, we zitten live in de uitzending. Het is een hele wandeling over het veld. Ik heb uh, nog medelijden. Gaat het met jullie nog wel goed? Ja, een beetje fit blijven, dan uh, gaat het wel aardig. Dus ook als trainer is het belangrijk dat je fit blijft. We hebben allemaal jonge jongens erbij. Giovanni maakt zijn debuut. Dus, uh... Helemaal geweldig. Ja, Giovanni, Pierre neemt de strafschoppen weer. Anders. Nee, maar niet. Kan die wel, kan die wel. Hoe is het voor jou? Het is jouw je debuut en je bent nog maar net gestopt eigenlijk. En nu uh, speel je bij de oud internationals. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, uh, ik denk dat ik met uh, 98% van de jongens gespeeld heb uh, in dit elftal. En dat is uh, hartstikke leuk om elkaar weer te zien. En om, uh, om een wedstrijd te spelen, want dat, uh, dat vinden we allemaal nog hartstikke leuk. Het was toch niet de reden om te stoppen, hè? Dat je met deze jongens graag mee wilde doen. Nee, nee, nee. Maar het is wel een leuke bijkomstigheid als je... Natuurlijk, een half jaar geleden je, je carrière eindigde met een uh, WK-finale. En nu, uh, nu hier sta is, uh, Het is anders, maar het is wel hartstikke leuk. Je wordt echt uh, Interlands. Uh, krijg je een haasje? Wat krijg je nu? Ik weet niet wat ik krijg. Ik hoor een schildpad, maar dat is, dat is nog niet bevestigd. Hey, nou, veel plezier vanmiddag. Veel plezier. In Haarlem. Dan is het nieuwe jaar echt begonnen hè, met die wedstrijd. Servaas-Knaven, winnaar van parijs Roubaix 2001. Ook winnaar van een etappe in de Tour. Je zou ja. het bijna vergeten, maar jij vergeet dat nooit natuurlijk. Ik vergeet dat zelf niet. Nee. Dat was? Nee. 2003. Ja, dat was ook wel iets waar ik lang naar gestreefd heb om een tour-etappe te winnen. Ja. En uh, voor mij was dat ook uh, een heel mooi moment. Ja, absoluut. Bordeaux, hè? De ja. Nederlandse stad. En dan stad. ook in Bordeaux, dus <laughs> ja dat maakte het extra mooi, hè? Gaan we terugdenken aan heel lang geleden, Jodero. Ja. En dat soort types, ja. ja. ja, ja, zijn, zijn, ja, ja. Het klinkt dat wel bekend nog in jouw oren, dat soort renners? Ja, zeker wel. Ja, de zeker, jaren zestig? Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat is het programma van Sky binnenkort? Nou ja, wij zijn uh, ja, lid van de, van de World Tour, zeg maar, de voor, vroegere Pro Tour. Dus we rijden alle grote mm. wedstrijden. En, uh, Te beginnen? In mijn seizoen begint in Qatar en dan naar Oman. En daarna komen eigenlijk al Vlaamse uh, oh, ja, gaan. Van Giro ga ik ja? doen. Okay. Ja, en dan uh, ja, in juli ben ik vrij. Dus voor het <laughs> eerst in, in heel mijn leven heb ik nou een vakantie geboekt in juli. En dan in augustus is weer, uh, ja, ben ik weer heel veel weg. Zeg maar. Je kan eigenlijk voor het eerst van je leven een beetje plannen. Ja. Ja, dat is een groot verschil met, met, met, met rennen zijn. Uh, ja, als rennen wist je wel een grote lijn in je programma. Maar ja, een bepaalde wedstrijden was altijd onzeker. En ja. uh, zeker met betrekking tot de Tour. En nu weet ik gewoon zeker uh, dat ik geen Tour doe dit jaar. En heb ik mooi mijn vakantie kunnen doen. Dus vrouwen, vier dochters en serva's gaan op vakantie. Ja, we gaan met de auto naar, uh, naar Italië. En Theodorus, Theodorus, <laughs> is straks in juli met de auto naar Italië. Ja, ja de spel inladen. Ja, het zal, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen met vier uh, jonge dochters in de auto. Ja. Maar uh, we gaan het proberen. En dan is, het, is het geen succes, dan moeten we iets anders verzinnen voor volgend jaar. Ja, natuurlijk. Ach, weet je, Servaas, er gebeurt van alles onderweg, hoor. Met, met een paar kinderen op de achterbank. Maar ja, maar uiteindelijk... ik denk dat het voor de kinderen ook wel heel Ach, leuk is... om door de bergen te rijden en, en dat soort hebben, dingen, je, dus... hebben ze jou wel zien fietsen ook? Uh, jawel, jawel. Ja. Dus ze, zien, ze, ze kennen bergen in ieder geval van dat jij er ging? Ja, dat, soms moet ik wel eens uitleggen. TV. Ja, van hm. tv. Maar uh, ja, op zich denk ik dat het wel heel leuk is voor mijn kinderen... gewoon uh, duizend kilometer met de auto te rijden. Het kan ook heel leuk zijn. Dan blijf je in de kop van... Uh... Italië hangen natuurlijk. Hè, ja, in de buurt van het Garda Meer Oh, kijk aan. Ja, dat is ver genoeg hoor. Ik ga niet verder. <laughs> ik ga niet verder. Rond die tijd wil ik ook al aan het Garda zitten. Komt ja. kom daar geregeld. Heerlijk oord. Servaas, fijn dat je hier wilde zijn. Ga je nu Graag nog doen? Gedaan. Ga je nog leuke doen? Ja, ja ik rijd eigenlijk naar huis en dan bij mijn schoonvader op bezoek. Want die is, uh, die is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Dank je wel. Kijk, dus feest in de familie. Ik dank je wel dat je hier was, Servaas Knaver. Straks de vrienden, de collega's van uh, Langs de Lijn. Tom van der Hek presenteert dat programma. Is niet zoveel sport, maar altijd plezierig toch om te luisteren. Tot een andere keer. Het is terecht dat het vertrouwen in de politiek groeit. Nou, dat is natuurlijk een stelling, Daar kun je het alleen maar mee eens zijn. Het optimisme is te vroeg. We hebben een hele goede leider, alleen we hebben geen boodschap...